We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je dat krijgt, man. Met zijn Ja, een hele goede nacht. Het is drie over twee... en je luistert naar NPO Radio 1 in deze zaterdagnacht... of op deze hele, hele, hele vroege zondagochtend. En dat betekent dat het tijd is voor Druktemakers. Het programma waar jij een belangrijk onderdeel bent... Jij mag namelijk bellen naar 0800-1121. Of je mag een appje sturen via de NPO Radio 1 En op die manier bemoei je je met alles wat er hier gebeurt in deze uitzending. En met alles bedoel ik ook echt alles. Hè. Je mag vragen stellen over het onderwerp. Je mag een klacht indienen over mij, over de muziek... over het feit dat je een noodband hoort, over andere bellers. Je mag een goed verhaal vertellen. Je mag een mop overdragen. Je mag je expertise delen over bepaalde moeilijke onderdelen uit het leven... Kom maar door. Ik sta voor alles open. 0800-1121. En normaal zag ik dan, maar dan moet het wel gaan over dit en dit onderwerp. Maar deze nacht niet. Nee, we gaan weer een ouderwetse estafette-drukte maken doen. Dat is heel simpel. Ik heb zometeen de eerste beller van de nacht. En die beller, dat kan jij zijn als je nu belt naar 0800-1121. 0800-1121. En dan ga jij je gewoon druk maken over een onderwerp. Dat kan een nieuwsonderwerp zijn van afgelopen week. Dat kan een, een paasactie zijn van een supermarkt. Het kan al uh, gevoelig liggen van jaren terug. Alles mag. 0800-1121. En de eerstvolgende beller daarop. Die gaat als eerst reageren op waar jij het druk over hebt gemaakt. En vervolgens mag diegene zijn eigen onderwerp introduceren. En zo gaan we van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Dus je reageert op het onderwerp dat is behandeld voor jou, daarna mag je je eigen zegje doen. En dan ben je klaar. Dan gaan we door naar de volgende beller. Die gaat eerst weer reageren op wat jij gezegd hebt. En dan mag die weer zijn eigen onderwerp introduceren. Nou, zo simpel is dat. En volgens mij wordt dat een hele gezellige en leuke uitzending van Drugte Makers Nog tot aan 5 uur hier op NPO Radio 1. Ik zou zeggen, wat houd je tegen? Bel vooral naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Dan is dit muziek van de script. haal, haal, huil in het Engels. Ik uitspreken, joh. How at the moon. When I was younger, I'd pray for thunder. A thousand angels banging on their chairs. Wide of all the lightning, was never that frightening. Like cameras all flashing in the air. And oh, after it would clear. The wonders of the universe, they seem so near. Lying in my backyard, head is facing skyward. I'd imagine all the things that I could be. A pilot or a fighter, an astronaut or rider. Anything except just being. came to my head and I would start to sing with the Je hebt soms dus van die Engelse woorden. die je gewoon niet uit kan spreken. die je gewoon je pek niet uitkrijgt. Hou, haal, haal, hell at the moon. Heel mooi nummer, dat wel. Van de script hier op NPO Radio 1. Druktemakers Met Lux Precies, dat is het programma met de luister. Druktemakers. En dan zit mooie mijn naam wel voorbij komen. Heel erg uh, fresh. Uh, Luxarneel. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om jou. Om jou daar als de luisteraar. Want jij mag bellen naar 0800-1121. En normaal dan over een speciaal onderwerp. Maar nee, deze avond, deze nacht, hier op MPO Radio 1 mag je bellen over alles, alles wat mij in je opkomt. Over alles waar jij je maar druk over wil maken. Want het is een zogeheten vette uitzending. Jij belt in naar 0800-1121. Je gooit wat op. Je roept, ik maak me hier druk om. En dan gaan we ons daar gewoon druk om maken. Maar, oké, okay, er is wel één. Maar, je moet eerst even reageren op de drukte maken voor jou. Waar, waar hij of zij zich druk over heeft gemaakt. Maak jij daar ook druk over? Sta je er hetzelfde in als diegene? Heb je een totaal andere mening over. Dus luister ook vooral heel goed mee met de uitzending. Nou, degene die vandaag, die vannacht uh, mag aftrappen, is niemand minder dan Jan. Jan, een hele goede nacht. Goede oh. nacht. Jan? Ja. Oh, stop. Stop. Dat gaat heel mis. Kun je even je radio uitzetten? Heel gekke vraag misschien, maar oh, zet even uit. Ik hoor mezelf wacht. en ik... Och, het galmt allemaal rond en het is... Hallo, hallo, hallo. Uh, zo? Gaat het zo beter? Veel beter, Jan. Ja, veel beter. Uh, <laughs> aan, jou, aan jou de eer. Je mag uh, deze estafette uitzending van Druktenmakers gaan aftrappen. Zeg het maar, waar maak ja. jij het druk over? Nou, um, ik wou ten eerste zeggen... Uh, ik vond het liedje van die noodband erg leuk. Uh, de, een uur geleden. <laughs> Dat... Um, <laughs> ik weet niet, ben weer vergeten wat het was, maar ik vond het, ik oh. vond het sowieso heel leuk dat die noodband er was. Ik had het nog nooit eerder meegemaakt. Dus, dus, uh, volgens, mij, volgens mij hebben we hier bij Radio 1 hebben we Steely Dan als uh, noodband. Ja, dat was een Steely Dan. Ja, oh, ik vond wat... hem best leuk. Ik ken hem wel. Uh, vond, oh. Wat ben ik voor. Uh, het, uh, Goed, uh, nou ja, maar leuk maar, in ieder geval. Leuke ja, noodband. Dat vind jij dus leuk. Je vindt dus de noodband eigenlijk leuker dan het programma van Wouter Bouwman, begrijp ik, als het goed is. Nee, ik vond het, ik vond het programma ook heel leuk. Ik oh, vind het echt, uh, uh, dus, tot zoveel niks waar ik me druk over maak. Ik okay. vond heerlijke wisse wasjes allemaal. Um, Lekker. Moet ik zeggen waar ik me druk over maak? Ik dacht dat het uh, heel willekeurig moest zijn. Nou, dat moet natuurlijk niks, maar uh, nou ja, of je maakt je druk over of je verbaast jezelf erover of je hebt er gewoon een hele sterke mening over. Um, nou, ik weet niet, ik, um, ja. ik verbaas me dat ik weer een beetje weer midden in de nacht bezig ben. Dit keer met een, uh, ja, met een paasbrunch voor te bereiden. Jij bent nu nog midden in de nacht ja. bezig, maar ho ho hoezo nu? Ja. Het is kwart over, over drie, Jan. Ja, dat is zo, maar dat... Uh, ja, goed, nou ja... Um, maar is het gewoon een gevalletje slechte timing of heb je juist geen tijd meer verderop in je weekend om, om de paasbrunch voor te bereiden? Hoe zit ja, dat? Ik, ik, ja goed, ik, ik had het vandaag ja, misschien ook wel kunnen doen, maar ik stel dat dan een beetje uit en zo. Ik moest boodschappen doen en alles. En, uh, of, ja, ja, ja een je, beetje... je moest, moest boodschappen doen, maar is, is er nog, uh, nog meer gebeurd vandaag waardoor je niet, geen tijd had? Nou, ik, dat, daar verbaas ik me dus over. Van, eigenlijk is er niet zoveel, heb ik niet zoveel gedaan. Vandaag heb ik een beetje muziek gemaakt. Maar oh. toch, aan het eind van de rit, dan blijkt toch dat, je, toch, dat het bijna middernacht is. En je moet ja. toch nog die, <laughs> die... Maar heb je dan gewoon echt uit je, uit je neus zitten vreten? Of, of, hoe komt dat nou, dan? een beetje op, op, op, op internet, op, op eBay dingen zitten reageren. Of, oh. um, of een beetje muziek zitten maken van... Um, op, maar ja, maar even, een accordeon uh, had ik met iemand, die kon mij erin geven, maar die wou ik niet, maar wel een ander instrument, dus zo... Uh, oh, je bent gewoon een beetje lekker op Ebay e e e gaan shoppen en je hebt daar uh, gewoon uh, gekeken no. naar, naar, naar, naar, naar instrumenten, een accordeon bijvoorbeeld. Nee, die kon gewoon hier in Gouda bij iemand, die kon ik gewoon krijgen van oh. iemand. Dus zo ja, dus ging ik even heen, even proberen, maar die uh, wou ik toen nog niet eens, maar wel een gitaar, dus nu slidegitaar. zo'n slide -gitaar. Een hawaiaans oh, uh, ja, dus. oh ja, zo'n zo schattig leuk gitaartje met je ukulele-achtig dingetje. Nee, het is meer een soort ding waar je zo overheen glijdt met een buisje. Met uh, oh, oh. een soort voorloper van de elektrische gitaar gewoon. Hij uh, ja, heet een pe pedal steel, heet dat. Of zou, zo. je, zou je wat, nee, uh, wat, wat, wat kunnen spelen misschien? Um, ja, even kijken. Ik kan wel een beetje, uh, nee, oh, ik kan wel een oh. beetje piano spelen. Of? Dat oh, dat lijkt me ook jongen. leuk, natuurlijk Ja hoor, ik bedoel, uh, kom maar op. Lijkt nee, me nou, een leuk, nou, leuk begin van de uitzending, ja hoor. Maar wie komen er morgen ook af, allemaal langs? wie gaan je paasbrunchje die nu denken van ja, ja. hallo, godsamme. Nou, dat mag, dat het... mag natuurlijk niet tijdens paasbrunch, maar, maar, maar van, uh, hey je had ons best even een, een, een brunch kunnen voorbereiden in plaats van op je piano zitten te, te slaan. Ja nee, maar dat komt wel goed nu, oh, want okay. um, ik heb nu alweer helemaal de geest. Um, oh, want jullie programma geeft me echt uh, goede energie om nog wel even te gaan. Oh wat lief, wat leuk. Dit, uh... Wat leuk, nou dan speel even een stukje, dan gaan we daarna verder. Ja, is goed. Ja, uh, ga ik doen. Ja. Uh, even kijken wat ik ga spelen. Ik speel, ik speel een beetje nachtmuziek, uh, uh, wacht wel echt dat ding neer, hier of zo. Ja, je moet hem maar zacht zetten als het te hard is. Ja joh, ik zet je zelf zachter. De... Uh... Zoiets! So het yeah, is hartstikke yeah, goed, yeah. man! Ja, we zijn met dus z'n tweeën, dus het klinkt een beetje lullig als applaus. Maar, maar, maar wauw, Jan, wat, wat. Dit was echt. Wow! Ik, ik, maar, wij dachten eerst van: oh, ja, tuurlijk, ik ga even eentje piano spelen. Maar dit was hartstikke goed! Oké, okay, ja. Je bent, je bent wel echt goed, uh, mu muzikaal, jij of niet? Ja, wel redelijk, maar ik. Wil al, ja, goed. Het, um, niet zo bescheiden? Ja, nee, ik ben wel redelijk muzikaal, maar het is echt, het is, het is echt een uitlaatklep gewoon uh, muziek. Ja, ik en en, en, en wanneer, wanneer gebruik je het als, als, als, als uitlaatklep dan? Wanneer heb jij die uitlaat, uitlaatklep nodig? Nou ja, ja, ik weet niet, juist als het gewoon goed gaat of okay. zo, als je juist blij bent of, of juist als het juist een beetje minder gaat. Oh niet, niet als, als je je gaat. Voelt. Oh, dan ook wel? Jawel ook, maar dan weer anders en uh, gewoon alles ja. uh, eigenlijk, maar het is... En wat je nu net speelde, dat klonk, toen dus kwam het over op mij, dat is, dat, het was hard, het was, het was mooi, maar het was ook heftig, het was, het was snel. Uh, speel je dit nou juist wanneer je jezelf een beetje ellendig en kut voelt, of juist wanneer je heel op, op, nee. bent, op, opgetogen bent? Een op, beetje opgetuigen. alles. Gewoon, uh, oh, ja, volgens okay. mij is het een beetje gewoon. Um, maar het is een kunst, ik moet zeggen, het is lastig. Uh, om, ja, nou goed. Het is, het is, het is van alles eigenlijk. Gewoon, het is um, ja, gewoon een beetje. Ja, dit, dit is gewoon een goede energie en uh, ja en, ja en dit nummer uh, ja, ja, ja ik, ik, ik hoor het ik hoor het. nou Jan ik vond het vond je een leuke eerste beller in de de drukte ja, is echt vet hè ik vond Een hele eer. Ja, nou, gelukkig. Dit pakt niemand meer van je af. onthouden onthoud het. Zondag 1 april 2018. Het was geen grap, dames en heren. Jan was de eerste. En succes met het voorbereiden van de paasboos. Ja, ik ga nog even door. Ja, is goed, man. Is goed. Ik ga nog even door. Dat komt helemaal goed. Yes, ik ga hem weer aanzetten. Hoi, hoi. Is goed. Later. Fijne zondag. Hoi, hoi. Ja, ik ga nog even door. Bel vooral naar 0800-1121 of stuur heb je via de NPO Radio 1 app. Herman, goedenacht. Ja, nacht met Herman uit Groningen. Dag, Herman Ik, uh, uit Groningen. Pasen is een mooie, uh, mooie dag en uh, de muziek was fantastisch. Ja, kijk, goed zo. Want je moet dus eerst even reageren op, uh, op de, de bellen hiervoor. De muziek was fantastisch. Staat genoteerd, ja. Herman. Ga verder. En uh, in de Bijbel staat dat je je talenten moet ontwikkelen... Ja. En uh, dat doet deze persoon dus o, blijkbaar. Is dat dat verhaal? Want ik, ik ben half uh, een beetje katholiek wel nog opgevoed. Is het dat verhaal van, uh, van, die, van, die, van die drie personen die talenten meekregen... en de een die, begroef, die, ging, die begra begraafde het en die dacht ik ga er niks mee doen... dan heb ik het over een jaar nog steeds precies zoals het is? En iemand anders ja, die verspeelde dat... het en iemand anders die, die, die, die bouwde het helemaal uit... tot iets heel groots? Ja, maar dat is een alliteratie, ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat is dan, dat gaat dan over geld. Maar in dit geval is, oh. is pianospelen, piano dat is een talent, wat een talent is. En niet. Talenten is eigenlijk, wordt vertaald als geld, maar dat is niet een goede vertaling. Oké. Okay. Zeg maar, dus dit talent, dat pianospelen is een talent. Ieder mens heeft talenten en die moet hij ontwikkelen. Dus de een, een wil veel geld, de ander wil graag pianospelen, zeg maar. dus dat is ja. een verschil. Ja, maar ik wou okay. eigenlijk, ja. eigenlijk doorgaan daarop, op Pasen en zo. Mm -hmm. tot, uh, want op de radio 1 was bij Oog op Morgen... werd geïnterviewd een mevrouw... die was overgestapt van het katholicisme naar de islam. Ja. Op grond van wat, wat ze letterlijk zei ongeveer... Van dat ze de erfzonde kon ze niet rijmen met haar begrip van de wereld... en uh, dat, dat de zonde erfelijk zou zijn, dat zei ze... En daarom was ze naar het islam gegaan, van de katholiek naar het islam. Terwijl, ja. volgens mij, een christen is juist... dat Jezus is gestorven om die erfzonde weg te nemen. Ja, dat is nu het hele, het hele paasverhaal inderdaad. Hij is voor de, de gehele mensheid, of in ieder geval voor de mensen die hem volgden... Ja. is hij gestorven uh, voor al die zonden, ja. Nee, voor de hele mensheid. Niet de he voor de... Oh, de hele mensheid. Ja, maar als ik dat zou okay. zeggen, dan, dan komen er misschien andere mensen... en zeggen, ja, oh, uh, sorry, jongen, maar ik trek me helemaal niks van aan... want ze waren, waren niet mijn zonde. Maar okay, het, het idee was, leuk van Jezus inderdaad, de, de gehele mensheid. Ja. Ja, dus, maar dat was dus op Radio 1. Uh, mm -hmm. werd werd mevrouw uitgebreid geïnterviewd vanavond. En uh, die, uh, die, die, die zei dus dat, uh, dat ze de, bij het katholicisme of christendom... de erfzonde als belangrijkste motivatie vond. Daar kon ze niet in geloven dat de mm -hmm. zonde erfelijk was... Daarom gingen ze over naar de islam. En dat vond ik dan, vind ik, hoor ik wel eens vaker... dat ze dus het oude testament vergelijken... dat ze het christendom niet zien als het nieuwe testament van... Uh, oude testament zeg maar is oog om oog, tand om tand. Het ja. nieuw testament is keer de andere wang toe. Dat is een hele andere benadering van situaties. Kun, kun, kun je die tweede even uitleggen? Keer de andere wang toe? Nou, dat, staat, dat staat dus in de Bijbel. Ja. Ik heb het ook met karaterleraren uh, overlegd uh, jaren geleden al dat als je per ongeluk een stoot in je gezicht krijgt van iemand in de kroeg... Mm -hmm. dan kan je terugreageren met ook een stoot. Ja. Maar je kan ook denken van, wat gebeurt hier? En, dat, de, en die ander zegt, sorry misschien, maar misschien doet hij nog een keer een stoot... en dan, dan, dan kan je wel eens een keer gaan reageren. Ja. Maar als je meteen reageert... en dan wil ik ook nog zeggen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat zei Jezus toen een vrouw gestenigd werd, dreigde te worden. Ja. En toen hield iedereen zijn steen in de hand... Terwijl ik denk, daar weet ik niet zeker hoor, ik heb er weinig verstand van. Maar in Islam worden mensen gestenigd. Dus ik snap eigenlijk niet wat oog op morgen dan. Ja. Niet zo dat, dat ze bij elke, elke familie die islamitisch is, uh, om de zoveel maanden iemand stenigen ofzo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Nou, maar dat hoor je wel, dat, dat ze dat dus doen. Weet ik weet het niet zeker hoor. maar ik hoorde dus een interview Dan, dan je moet je me oppassen op. met het uitspraak. Als je het nooit zeker weet, moet je het nooit zo stellig zeggen. Dat vind ik wel wel. Nee, maar ze stapte over van het christendom naar ja. de islam op grond van het gegeven dat ze dacht dat de erfzonde voor haar onbegrijpelijk was, dat de zonde erfelijk zou zijn. En, en, en, en wat, deed dat, wat deed dat met jou, Herman, toen je dat hoorde? Want dacht je toen van wat, wat een ladiekoek? Of dacht je, nou, dat, dat snap ik wel, of wat, wat dacht je? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Nee, ik, hoor het al, uh, ik ben al 68, ik hoor... Ja, het al maar, maar, mijn... maar wat dacht je, dat toen, toen, je dat, toen je dat die vrouw hoorde zeggen in met het oog op morgen? Nou, die, dat, dat, dat er een misverstand is, dat ik, dat ik het jammer vind... dat uh, een vrouw die dus katholicisme dus had bestudeerd, zei ze, christendom had bestudeerd... dat ze op grond van het feit dat ze zegt de erfzonde... dat kon ze niet in geloven dat het bestond... terwijl het christendom wel nou juist is dat de erfzonde weg is. Dat, dat, dat, dat, dat gewoon op de radio... Op de ra Zij was eigenlijk verkeerd geïnformeerd daarover eigenlijk. In jaren gestudeerd, maar ik hoor bij heel, heel veel, veel mensen die christen zeggen te zijn... Die, die, die geloven zowel in het een als het ander. Dus, en dat, dat, kijk, het Oude Testament is, is, is, is een heel ingewikkeld verhaal en allemaal. Het nieuwe is gewoon nieuw. Ja. En de christen, christen is juist heel anders dan het Oude Testamentische verhaal. Dat is heel ingewikkeld, het Oude Testament, met erfzonden en zo... En oog om oog, tand om tand. En dan komt er een nieuwe en die zegt, keer eerst de andere wang toe. Voordat je een klap geeft, zeg maar. Oog om oog, tand. is schizofrenie... Ja. Waarom, waarom, waarom hebben ze dat eigenlijk aangepast? Wat hebben ze aangepast? Ben Omdat ik... het oog om oog, tand om tand, dat in het oude testament staat. In het nieuwe testament staat, keer de andere de wang toe. Omdat het economisch veel beter is. Natuurlijk. Ah, oké. oké, oké, oké. Je krijgt een heleboel ruzie in de kroeg als je per ongeluk een stoot krijgt. En, In geen meteen, zo ja. terug. Dat is, dat, als stel, ik zou tegen iemand aanlopen. niet zou meteen maar helemaal uh, tot to, kort en klein slaan. En dan zou iedereen doen, dan zou het geen, geen gezellige avond worden. Nee, dat, dat, weet, ik, dat weet ik zeker. Herman, nee, ik heb, uh, ja. dank, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. En uh, fijne paasdagen, hè? En uh, liefde, hè? Liefde. liefde. En, en liefde en een zalig paas. Dag. Dag, dag, dag. Dus even kijken, zullen we zullen nog even, nog even eentje doen. Dus uh, Jelle, goeienacht. Goeienacht. goeienacht. Hallo. Om even op de vorige in te haken. Ja, maar dat is de bedoeling. Ik... hè? Je moet eerst even de vorige bellen inhaken ja. en dan mag je zelf. Maar ik wilde nog iets verder terug gaan. Dat doe ik zo wel hoor. Stiekem. Goed, doe maar. Ik, uh, ik zag die boerendochter op het erf. zonde, dacht ik. Sorry, dat moet je even uitleggen. Ja, als je hem niet begrijpt, dan moet je niet uitleggen. Ik zag die boerendochter op het erf. zonde, dacht ik. Je zag die boerendochter op het erf? Zullen we het even googlen? Nee, maar dit... <laughs> Hè? Ja, maar ik voel me nu ook heel dom. Ja, Jelle, dat heb je goed voor elkaar. Ik zag haar op het erf. Zonde, dacht ik... dat, hier achteraf, dat hier achteraf op het erf is. Dan moeten meer mensen zien. Oh! Dat zat ja, ja. ja, ja hij, valt, hij valt. Om mijn handen in mijn zak te houden. Om je handen in je zak te houden? Dan wordt het heel lastig allemaal. Jelle, hoe is het met je? Goed hoor. Ja? Hey, ik dacht toen ik die piano hoorde, dacht ik oei, dat is een beetje vals. Oei. Maar hij speelde prachtig. Hij, hij speelde, speelde goed. Ja, he, he. uh, heel snel jongen, al die korte, korte nootjes, soort is moeilijk ja. hoor. Ja, Jan, Jan die speelde op de piano en daardoor had hij te veel aan de muziek besteed vandaag. En daardoor had hij dus niet in zijn paasbrunchje kunnen werken. Dat hey, moeten ze er nu je, aan doen. Je weet wat het woord piano betekent? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Vertel eens Jelle. Zachtjes. Oh, Piano, zachtjes. piano, piano ja. Italiano. Italiano piano. italiano, piano. Italiano, piano. Grazie mille. Italiano, ja. piano. Gianluca Buffon, pia Marco van, Materazzi. Van, ja, ja, van, ja, ja, van, dat... van piano tot forte. Oh, natuurlijk. Ja, dat zijn die... Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja riep tegen zijn paard. Forte. Wie riep het tegen zijn paard? De boer. Oh, we zijn weer bij de boer. Natuurlijk. Ja hoor, ja hoor. Hey, Jelle, even nog dan, want je haakt nu terug op Jan, maar dat was de eerste beller. En voor jou zat ja. beller Herman nog. Ja. Uh, die, uh, over over die, die de die erfzonde. Over de erfzonde die, en zo. Ja, uh, daar wil ik even doorgaan. Ja, vertel. Dat was ook mijn eerste conflict met meneer Pastoor. Van, als een kind binnen drie dagen overlijdt, want het is niet gedoopt, dan... Uh, Waar gaat het heen. Ja, naar het vage vuur. Oei. Ik doe dat altijd een beetje oninbiedig, het daarvoor. En toen zegt hij, ik zei, dat kan ik me niet voorstellen dat er een barbarte god is die zo'n kind wat van de prins geen kwaad weet. Ik zei, dat! Nee. Dat was mijn eerste conflict ook hoor. Je eerste. En zijn, en ik, zin, zijn, zijn er nog vele ik... conflicten geweest daarna? Mooi. Maar ik was een voortreffelijk misdinaar hoor. Oh, je bent wel ik misdinaar dat... geweest. Oh, ik, ik dacht dat... dat je van je geloof was afgevallen aan dit ik verhaal te horen. Prachtig. Maar dat niet. Ja, ik ben gewoon nuchter van ah. me. Kijk, mijn geloof is eigenlijk een hoop geworden. Een hoop, ik een hoop, hoop geloof. Ik hoop maar dat het goed komt. Kijk. Dat is een mooie. Je bent van een mooie uitspraak deze nacht, Jelle. En dan ben ik nu nog benieuwd waarover jezelf eigenlijk een beetje druk maakt of waar je over verbaast of of je nog een goed verhaal hebt of... Want je hebt nu gereageerd op de vorige bellers. Je hoeft wel aan te reageren op één bellen maar je hebt even voor het gemak allemaal genomen. Over de gekte van het chatten enzovoort. en iedereen met z'n en zo. De gekte van het chatten? Ja, een en zo. enzo. Ah. Ik heb geen computer, ik wil geen computer. Ik werkte in de tijd als geluidzendikers bij televisie als een van de eerste met een computer hoor. Okay. Maar ik wist meteen: kijk uit! Iemand die dit kan uitvinden. Ik heb het ook verkeerd gemaakt. Ja, dat is wel waar. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar alles wat je doet, laat de sporen na. Dus begin er niet aan. Maar begin er niet aan, uh, Jelle, kom nee. op zeg. We leven in 2018, nee. Nee, even snel een appje de deur uit. Het is toch hartstikke ik lekker, hartstikke gemakkelijk. Ik heb vroeger niet eens een rekenmachientje willen gebruiken. Want ik voel altijd behoefte om dat ding te controleren. Kan dat kloppen, wat wat last, Ja, Maar dat, dat is toch heel lastig leven, als je het allemaal zelf moet doen? Nou, ik, was, ik ben ook buschauffeur geweest later. Ook nog? En toen zei ik tegen die kinderen in de bus... 12 keer 96. En die jongens gaan heel moeilijk door die kinderen. En ik zei, jongens, doe je 12... 96 is bijna 100. Dan doe je 12 keer 100. Min 12 keer 4. 1200, min 48. Dat is een makkie. En nou, zo leer ik die kinderen gewoon die handigheidjes. 1200, min 48... 1100, zessen, vijf... Ja, 52. 52. 52. Oeh, ja, ja. ja. Zit jezelf, nou, zet jezelf vindt... ook bijna fout? Het was in Barneveld en dat is. Uh, oh ja, maar ja, Barneveld tele... is weer een geval apart de, hoor. De telefoon is helemaal niet zo, zo, zo modern hoor. Want je hebt al. Hey. In de Bijbel wordt er. Bijbel Je hebt al de Bijbelbelt. beld. <truh> Helemaal met uitspraken. Ja, maar dit is wel. Dit is, ja, dit is de kroopje werk. Uh, Jelle, ja, nu moeten we stoppen. Hier ga je niet meer overheen komen. Ik mag je hele fijne Paasdagen wensen en we spreken elkaar vast wel weer in de toekomst. Oké. Okay, Oké, wil jij nou op reageren, Luister, Denk ik, wil ook even meepraten? 0800 1121 is het telefoonnummer. Dit is echt een fantastisch nummer. Should I Do It? van de Pointer Sisters op NPO Radio 1. Druktemakers. Met luxe aan Een hele goede nacht en leuk dat je luistert naar een speciale Druktemakers. Eén keer in zoveel tijd houden wij een zekere estafette-uitzending. Een estafette-uitzending is een uitzending zonder vast onderwerp. We hebben geen onderwerp waar we twee uur lang over gaan praten... discussiëren, over schreeuwen, huilen en lachen. Nee... We hebben allerlei kleine onderwerpjes en die onderwerpjes die bepaal jij. Er wordt gebeld naar 0800-1121 en dan heb ik een beller aan de lijn en die zegt... ik maak me hier druk over of ik vind dit heel naar of ik wil dit even kwijt... of mag ik je dit even voortdragen? Nou, dat mag allemaal. Als jij maar als beller reageert op wat daarvoor is gebeurd. Dus je reageert eerst op de voorgedrukte maker... en dan mag jij lekker je zegje zeg, je doen, je dingetje houden... of je grapje vertellen. Uh, en zo werkt het. 0800-1121. Dus als je nu iets hoort, denk ik van... oh, ik ben er niet mee eens. Of oh, ik weet meer over... en ik moet dit echt kwijt. Laat je niet tegenhouden en bel vooral dus naar de studio 0800-1121. Dat is ook gedaan door niemand minder dan Jan. Jan, goedenacht... Ja, oh. Zo, Jan. Ben ik, de ik de... het? Jan, jij bent het. Hey, radiokikker. Pietje in mijn rechter en een jointje in mijn linker. Betje, hey, ik ja. ben die flinke gozer uit Friesland die je niet kan ontwijken. Ik zal hip hop verruiken. Geen dokter alles bij Maar die EP. pay. Aderen veen en mijn mepperlaps. Door de play. Schuit rappers uit dus die DRA, Maar even serieus. Oké, okay, waarom wordt er niet meer hip-hop gedraaid dan de radio? Oh, dat vind ik wel goed hè. Um, maar uh, naar wat voor radio luister jij veel, uh, Jan? Ik luister wel altijd naar radio, jongens. Ja, maar is het radio 1 of is het 3FM of is het 538 of radio 2 waar je naar luistert? Nee, nee, nee hoor, ik hou, ik hou niet van die commerciële shit. Weet nee, je nee, commercieure... de commerciële shit, gadverdamme geldgraai is met die klauwtjes. Ja, ja. ja, nee, verschrikkelijk. Um, weet je, maar, maar, maar, maar, maar welke radiozender ja, luister ja, je wel? Ja oké, okay. wat, wat, wat voor zenders? Ja nou wat voor zenders, want dat ligt ook wel een beetje aan waar je naar luistert of je dan ook vervolgens... Ja dat is waar, maar daarvoor heb ik een cd-speler en een computer. Oh maar ja Spotify gewoon. Ik mis, mis het wel een beetje weet Snap je. Wel nou, een beetje de classics van 88 en noem maar op van Boogie Down Productions. Ja, ja, NS ja. s One, Coolie D, ja dat ja. moet meegedraaid worden. Dus kijk, kun je nog Dan even. Heb je ook goede rustige rap nummers, wel? Ja. Gangstar en zo. Gangstar, hè, vooral. Dat is lekker, man. Echt wel lekker. Gangstar. Ja, toch? Dus stukje, ja, natuurlijk. Een stukje gangstar zo midden in de nacht. Daar is, is helemaal niks, niks verkeerd mee. Hé, hey, en. en nee, uh, je, maar je kan zelf ook een aardig hoortje spitten, of niet? Nou ja, ik ben bezig. Je bent ja, bezig, hè? Ik ben bezig. Ik wil. Uh, ik trek er een jaar vooruit. Ik was een battle rapper. Oh, joh, ja. maar, uh, ik ga nu volledig op stot op het schrijven. Het Iedereen beloofde mij een studio, maar ja, de, ja ook. daar kwam weer niks van. En ja, nu kom ik weer, heb ik weer nieuwe connecties, gelukkig. Hé, hey, en, uh, en, en, en uh, waar schrijf je dan zo over als je toch gaat schrijven? Wat, wat voor onderwerpen vind jij nou echt interessant en, en, en, en, en makkelijk of bruikbaar om, om je teksten over te schrijven? Ja, ja, over mijn leven, over dingen die, die, die gaande zijn, over de politiek. Over, welke over welke de dingen zijn er gaande kouden, in jouw leven, Jan? Uh, nou, ik heb een bewogen leven gehad, ja. ja Le neem, zeggen, neem, neem, wel neem, neem eens mee door een deel van jouw leven. Neem eens mee door een deel van mijn leven. Ja. Uh, ik was 15 uh, toen ik op mezelf kwam te wonen, heb een overval gepleegd, ben in de gevangenis terechtgekomen, Tweeënhalf jaar gezeten. Weer de baas in knokpartijen, sowieso, zo, sowieso, zo, zo, zo. maar nu gaat het hartstikke goed. Gelukkig. Ja, al jaren. Ben je een beetje gelukkig ook, Jan? Jazeker, ja, zeker. dit is de eerste keer dat ik op de, live op de radio kom. Joh. Kijk eens, die kun je ook gewoon afstrepen. Hier, lekker man. En dan, en, en dan een, klein, een klein rappie gedaan. Hey, dus jij, jij zegt ja, eigenlijk, ik mis de hip -hop op, op radio, dus breng de hip op terug naar de radio. Dat is waar jij een beetje druk over maakt. Dat is wat jij, ja, ja, jij graag wil. Ja, meer de classics, weet je wel. Meer ja. Nou ja, nou ja, dat, uh, oh. ik ga dat doorgeven hier aan Herman Dales, de man die alle muziek die hering, samenstelt. Ja. Ja. Ja, toch? ja toch? Ben je het met mij eens? Ik ben, ik ben het voor de volledige 100% met jou eens, Jan. Jawel, hè? Ja, okay. zeker wel. Hé, hey, ja, en uh, nu ik je toch, uh, toch aan, de, aan de lijn heb... Want we hebben het een klein beetje omgedraaid, het concept... maar het werkt zo. Uh, voordat je zelf eigenlijk iets mag zeggen... moet je eerst even reageren op de vorige bel. Nou, gaan we het nu even omdraaien, want je hebt je zeg je al gedaan. Maar uh, uh, ik had hier voor jou Jelle aan de lijn. En die zei... Ja, ik maak ja. me wel druk over de gekte van het chatten. Want iedereen lijkt maar verslaafd aan die, aan, aan die telefoons... Aan, aan, aan het chatten allemaal. Ja, ja. Het hele internet. de Computers zijn ook... Och, dat is allemaal niet handig. Moet je niet gebruiken. Ja. Hoe, uh, hoe sta jij ah, daarin... Uh, Erg je het ook wel eens aan? Of nou, denk je, wat een onzin? Ja, jongen, ik, ik erg me de dood aan. Ik de, erg me sorry. de dood aan. als mijn nichtje, die kan me die kan niet van die rotteleloon help blijven. Ik heb zoiets van... Uh, van uh, Mensen worden antisociaal ervan, weet je wel. Mensen kunnen niet eens meer gesprek voeren tegenwoordig. Antisociaal? Ja, hey Normale gesprekstof is er niet meer. Ze gaan gelijk op hun stomme, stomme iPhone zitten te pielen, weet je wel. En uh, ja. ik heb daar niks mee. Net daar helemaal niks mee. Nou, duidelijk, Jan. Dankjewel voor het bellen ja, naar 08012 en nog een hele fijne, een, een zalig Pasen. Ja, jij ja, ja, ja, ook. Maar even wachten, hè. Die jeugd van tegenwoordig wordt gewoon verkloot door al die toetsen en belletjes. Oh, weet je. Ja, vindt dat, je? Ja, nou, ja, ja, dat weet ik ook niet of, het nou, of, of hoor, het nou verkloot is. Of, of het nou verkloot is, weet ik niet. Maar het mag af en toe, af en toe misschien wel een beetje minder. Dankjewel, Min Jelle. En nog, ja, uh, nog ja, een precies, hele fijne precies, nacht. precies minder. hij hey, bedankt, hè. Hoi, hoi. Precies, maar ook met Ferdinand. Ferdinand, goeienacht. Hey, hallo. Eh, hallo Ferdinand. Ik was bijna in slaap gevallen bij dit gesprek. Oh jeetje, oh. Maar dat was niet de bedoeling, hè? Dat is, nou, nee, ja, kijk, ik, weet je, ik Ik, ik laat het we wel weten. het is ook gewoon tien over half vier s'nachts. Als je wil slapen, mijn beste, mag het ook. Luister maar, mijn beste jongen, een oh. beetje rustig praten. Oh, Dat is je, veel beter. Maar je valt... Oh, oh, schrik, ik, wacht. alle gesprekken ja. die je gevoerd hebt, en je ja. doet het heel erg goed. Oh, dat wel. Je bent potentieel een hele goede man voor de radio, maar je bent een klein mm -hmm. beetje druk. Maar alle gesprekken die je nu gevoerd hebt, ja. heb ik samengevat. Mag ik je dat vertellen? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Dat heb ik gedaan in een, in een gedicht. Oh! En het heet Stil Geluk. <laughs> Stil Geluk. Okay. Hij gaat al lachen voordat er iets gebeurt. Nou ja, ik mag, ik... Ik, mag ik beginnen? Natuurlijk, maar even voor de duidelijkheid. Je hebt dus uh, de alle, alle gesprekken die ik nu hier gevoerd heb. Dat zijn nu uh, een nou, stuk of ja, uh, vier geweest. Die vier, hebt, uh, de... Nee, vijf zijn er. Vijf, vijf zelfs al? Ja. En die heb ik samengevat. Omdat iedereen is bezig met zijn eigen. En het is ook logisch. Ja. Iedereen leeft voor, voor zichzelf. Maar er is veel meer in de wereld dan die... Dit soort dingetjes. Ik ben heel benieuwd, dat... uh, Ferdinand, naar je gedicht. Oké, okay, nou, zullen we beginnen dan? We gaan, nou, je mag, ja, je mag beginnen, Dan ga je dan. Dank je vriendelijk. O, hoe heet je? Ja, uh, Luc. Luc, hè? Ja. Luc, je bent de kanjer voor de radio, maar iets rustiger en ik ga nu beginnen. Is dat goed? Dat is goed. Begin maar, Ferdinand. Okay. Pak, pak je begin begin. maar. Een mooie dag in april. Zo een stil geluk. En ergens op de wereld slaan ze de kinderschedel stuk. Het leven is soms zwaar. Je mist je trein en vloekt en wacht. En ergens op de wereld wordt een vrouw verkracht. De keuze valt niet mee. Wat doen we? Kaas of worst? En ergens op de wereld sterft een kind van honger en van dorst. Je wordt gek voor je gezin. ...je kind dat schreeft... ...je vrouw die zeurt... ...en ergens op de wereld... ...wordt een rivier met bloed gekleurd. We zijn verwend... ...en heel blasé... ...nog meer consumptietroep... ...holla die ...en ergens op de wereld... ...gooit een kind... ...haar feuters in de zee... ...we nemen weer een slok... ...nog maar een fles erbij... ...en ergens op de wereld... Staan le miserabelen in de rij. Maar we hebben onze goden. En bidden om een straf. En ergens op de wereld... maakt een oorlog onze gebeden af. Punt. Wat, wat mooi, Ferdinand. Ja? Ik vind hem mooi. Vertel, wat, wat, wat, wat, wat wil je hiermee mee zeggen? Ik, ik wil hiermee zeggen dat iedereen bezig is met zijn kleine... Zorgen, en dat is ook terecht, want die heb ik ook. Maar in de wereld gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen. dat, dat, dat... Je moet je eigen soren een beetje meer kleineren, mag ik het zo zeggen? Uh, uh, of relativeren eigenlijk meer? Ja, relativeren. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, als je dit gedicht mooi vond... Ja. En je hebt nog tijd. Misschien helemaal niet. je hebt geen interesse. Heb ik nog wel een hele mooie voor je? Ja, maar ik heb eerst, eerst een vraag voor je, Ferdinand. Want ik, ik, ik, ik, ja, zeker. Ja. Um, hoe vind je, dan, dat, is, ja, dat ga ik dan toch een beetje terugkoppelen naar mijn eigen uitzending. Want uh, de, de, alle, alle onderwerpen komen deze nacht voorbij. Tenminste de onderwerpen die de luisteraar zelf aandraagt. Waar hij zelf over begint. Uh, ja, ja. Hoe, hoe luister jij daar dan naar? Denk je elke keer van wat een onzin. Nou, er zijn ergere dingen in de wereld. Nee, of, of nee hoe denk nou? ik denk helemaal niet. Ik, ik vind nooit onzin. Ik vind dat ieder mens zijn zegje moet kunnen doen. Mm -hmm. Maar ik denk in principe... dat de mensen hun kleinigheid te veel opblazen. Als je echt rondkijkt in de wereld... Mm -hmm. dan gebeuren er zoveel verschrikkelijke dingen... dat je eigenlijk blij moet zijn... dat je zo'n klein ongenoeg hebt. Het is een beetje een eye opener. We, we leven in een land... we zijn... Aarde beschermd. Kijk, ik... Ik ben bijna 80 jaar. Oh. Oh, zegt hij. Nee, ik. Ja, nee, ja, nee. Ik, ik had je, ik, ik, altijd als ik mensen aan de lijn heb, dan ga ik uh, op de achtergrond een beetje nadenken van, uh, aan, aan, de, aan de vorm van de stem. Hoe oud zouden ze zijn? Ik, ik vond je zeg, jong, ja, ik jong, ben, jonger klinken, Fernand. Ik, ben, ik klinger, 70, maar ik, ik heb... we kunnen natuurlijk niet mijn leven gaan bepraten op de telefoon, want je wat anders te doen. doen. Nou. Maar ik heb wel het een en ander meegemaakt. Ja. En ik heb mijn naam opgegeven als Ferdinand Avatar, mm -hmm. maar die achternaam is niet juist. Oh, wat is je nee. echte achternaam dan? Ja, <laughs> nou goed, ja. oké, okay, vooruit. Zoek je het dan wel op op internet, uh, als ik mag, uh, want dan uh, weet je wie ik ben. Ferdinand, ja? Huismans, Huis... zoek het maar op op internet. Oh, je, je, je schrijft boeken. Ja, ja. <coughs> het geheim van Asclepius. Ja, hier, uh, het geheim van Asclepius. Uh, oh, dat zie je meteen. Ja, ja, ja. Nou, je bent wel snel, ja. Ja, dat is het. Ja, dat en, het jongeren, en een gevoel van een latigheid. Ja, nou, kijk eens aan. Je bent toch wel heel snel. <laughs> ja, ik kan, en, ik kan wel wat hoor, Ferdinand. Uh, uh, ja, onderstand, je, onderstand, nee, lief. maar ik heb ook wel respect voor je. Daar en, gaat het helemaal uh, niet om. Ben je, ben je, ik, ik heb... Oh nee, sorry. Ga, nee, ga, nee, sorry. nee ga, ga, ga verder. Ik ben het dus ondertussen een beetje aan het googelen, maar ga verder. Oké, okay, maar weet je, ja, er staan ook boeken niet op, zoals <coughs> Dus in de Wind. Dat is een gedichtenbundel over Amsterdam en over alles uh, van vijftig gedichten. Dat is uitverkocht binnen een week, dat is een tijd geleden. En daar heb ik net een gedicht dat voor gelezen. En ik zou het eigenlijk erg op prijs stellen als ik nog een kort gedichtje schrijf. Maar, maar, maar ben je nou gewoon heel erg uh, reclame voor jezelf aan het maken? Of, nee, helemaal of... niet. Ik oh, wil dat niet. Het me helemaal geen ene. Het enige wat ik voor geschreven, ik heb er nooit de centen verdiend man. Oh. Het enige wat ik doe, is dat ik mensen wil plezieren met dit. Met deze ja, of of, of wil je ze wakker maken? Want het plezier dat deed. Ik vond het mooi, maar ik denk niet dat met je, met je, met je gedicht wat je net voorlas. dat plezier niet helemaal het goede, het goede woord was, want het was. Nee, nee, nee, maar er is ook veel ellende. Ja. Hoe kan je. Ik kan je wel een, een leuk gedichtje schrijven. Ja, dat kan ook maar... luister, luister naar mijn lieve jongen. Ja. In, in de binnenstad, hè? Mhm. Mm er wordt gehandeld in drugs, je weet wat er op het ogenblik gaande is... met die macromafia en al die dingen meer. Ja, ik weet, ik weet wat er gaande is, zeker. Met die kroonvertuiger en zijn en broer. Da, da, en, uh, ja. En, ja, en er is een brug in de binnenstad... Ja. waar ik een tijdje gewerkt heb, ook bij het Leger des Huis. Dat is de, noemen ze de pillenbrug. Oei. Ken je dat? Nou, ik, ik, ik, ik, kan, ik heb er een beeld bij wat er misschien gebeurt. Ik kom zelf niet uit Amsterdam. Nou. Ik woon er ook nee, niet. Okay. Uh, Jammer. Dat is een beetje... Ma mag ik daar een... een, een... 20 regels even voorlezen. Tuurlijk mag dat, tuurlijk mag dat, uh, Jij Heel mag, ja, Maar dat, dat, dat, Deze uitzending, mag alles, iedereen mag even aan bod komen. En, Heel veel, uh, maar. Als je er maar wel een, een soort van achterliggende gedachte hebt. En ik denk niet dat het zomaar een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een niet, een uh... <laughs> Nee, absoluut, absoluut niet, man. Oké. Okay. Er zit niet, man. Oké. ene... Um, nou, Hoezo okay. niet dan? Dat vind ik ook alweer intriger. Nou, ik dat ik op in de ben. Ik leef nog een beetje. Ja, maar kom op. Want... op het zijn toch al je gedichten? Die, als je iets schrijft, dan weet ik toch dat zoveel nee, mogelijk mensen dat <laughs> die lezen ik... en zo? Ik wil die gedichten. Ik heb in die gedichten zoveel gedaan. Maar niet in de commerciële vlak. Maar in intermenselijke relaties. Begrijp je? Nee. Als ik dit gedichtje nu voorlees, mm -hmm. dan zijn er veel luisteraars, hoop ik. Die zich daarin herkennen. Kijk, dat vind ik een mooie onderbouwing, Feyenoord. Uh, uh, ja, ja. Oké, okay. nou ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen Ja, nee, maar dat, dat, gedicht... doe je, dat, doe je, dat doe je, dat doe je goed. <laughs> dat ben je toch een aardige... Nou, is... Hoe oud ben je? Twintig jaar. <laughs> je maar... ja, ja, ik Wat? ben een als arts. Ja, je bent een aardige jongen. Oh, dat ik wens ik je echt het uit het diep van mijn ziel... Dan zie je het allerbeste in je leven. Je doet het echt goed. Maar ik lees nu even het ja, gedicht. Ja, ja, ja. En dan heb ik daarna nog iets voor jou. Maar doe jij eerst je gedicht. Nou, daarna. Maar eerst ik, hè? Ja, ja, ja. Ga je gang. Ik heb, het, ik heb het recht. Dat gedicht heet Erbarmen. Ja. Er is vreselijk veel verdriet in die buurten. En ik lees dit gedicht. Jammer, ik heb de tekeningen in mijn boek erbij. Er staat een meisje op, die pillenbrug. En er zijn twee grote vleugels die boven haar opeens verschijnen. Dat zijn de vleugels van een engel. Dat wil ik even specifiek zeggen, omdat het hoort eigenlijk bij elkaar. En het gedicht heet Erbarmen. Kan ik beginnen? Jij kan beginnen. Ze is vermollend, koud en zo verrot. Pas twintig jaar oud, nu al eens kapot. Ze balanceert nog op een dunne naald. Zo scherp als een lans. De maatschappij die heeft een streep haar gehaald. Haar ogen zijn vloes, en rood. Ze leeft nu samen met de dood. Zo zielsveel hield ze van een vriend. De laffert had haar liefde niet verdiend. Ze staat nu op de brug. Gekleed in eenzaamheid. Zo ziek en trillend als een riet. O God, verlos me, doe het vlug. Dan in het laatste zonnelicht daalt er een engel neer en doet er ogen dicht. Ferdinand, ik heb nog uh, iets voor jou. En dan, uh, ga en dan ga ik ophangen en dan ga ik uh, je de gezellig ja, ja, Pasen natuurlijk. wensen. Ik, ik heb een uh, appje binnengekregen van uh, Helma Kers. En Helma Kers die heeft naar de NPO Radio 1 app geappt. Prachtig gedicht. De wereld is groter dan onze eigen sorus. En die sorus van ons is zo klein vergeleken bij de sorus van de rest van de wereld. Dus Wat lief. Verderland. Daar ben ik heel erg blij mee. Zalig Pasen en uh, het ga je goed. Dank je heel vriendelijk. En voor jou helemaal hetzelfde. En degene die het... Uh, die die uh, Hoe heet zoiets? Want de app uh, aan ja, je gezet de, heeft... Ja. helma. Die, die zegen ik honderdvoudig terug. Rise and shine. Come on, let's roll. Graag doen nog, beautiful day! Druktenmakers. Met Lux neel En met Anthony. Anthony, goeienacht. Hey, Goedenavond. Goedenavond is het Anthony of Anthony? Anthony. Anthony, nou heb ik het goed gezegd, goed zo. Uh, Anthony, welkom in, uh, in het programma Druktemakers in de speciale editie. Het is namelijk de estafette-editie. Dat betekent dat als je inbelt naar 0800 1121, je eerst even moet reageren op de vorige beller... die uh, iets aangekaart heeft, die iets gedaan heeft, ja. iets geroepen heeft. Ja. En daarna mag je lekker zelf uh, losgaan. Uh, en voor jou zat niemand minder dan uh, Ferdinand. Ferdinand, ja, de schrijver, die, die even twee gedichten voordroeg... En, uh, en, uh, en even zijn dingetje deed. Vond je ervan? de Slaapverwekkend. Hahaha. Sla <laughs> Oei. Waar lach het aan? Die, nou, hij zei van. Ja, ik val laatst in slaap van die gozer voor Ja. Maar uh, hij lulde nog langer door. <laughs> ja, was voor hem zat dan weer uh, Jan. En die zei van. Ik miste hip-hop op de radio. En toen kwam daarna kwam Ferdinand. Die zei ja, ik viel echt in slaap. En uh, ik wil graag een gedicht voortdragen en toen begon het over de hele misère in de wereld. Wat ik op zich echt wel oprecht interessant vond, want het was, uh, het was wel een beetje een eye-opener. En de reden waarom die het allemaal zei, ik vond het op zich best wel mooi geschreven nog. Maar je vond het een beetje saai, ja, dat, dus... Nou ja, kijk, dat hij dat vertelt, kijk, dat vind ik mooi van hem. He. Dat, dat, hij is gewoon oprecht. Maar... Ja. Dat, dat hij zo lang doordraagde, dat was beeld niet goed. Weet je. Kort maar krachtig, dat was beter. Dat was beter geweest. Nou goed, dat, dat, uh, dat nemen we mee in de redactievergadering aankomende woensdagmiddag om vijf over half vier. Um... Ja, we hadden de van de radio, die zeugd is. <laughs> en uh, Anthony, um, waar, waar, waar wil je het zelf over hebben? Wat wil je zelf graag even aankaarten? Nou ja, het was meer net. Ik ging naar huis. Ja. En toen kwam ik een wolf tegen, volgens mij. Nee joh. Ja, echt. Je kwam echt waar. een wolf. Waar, waar, waar woon jij? De wolven in, in Nederland zijn er! De wolven in is... Nederland zijn er! De wolven zijn er! Maar waar dan, Anthony? Waar dan? Hellevoetsluis. Ja, weet weet waar? Ja, echt waar? Ja. echt waar. Ik liep naar huis en ineens. Liep maar er waar, de wolf nee. waar, waar, waar, waar woon je dan, Anthony? Hellevoetsluis, hellevoetsluis! Oh, Hellevoetsluis! hellevoetsluis. Kijk aan! Oh. En, en, en, en, maar, en, en wacht, je wachtte, je liep naar huis, je reed naar huis... Uh, nee, we zijn met een paar, we zijn met een paar! Nou, we liepen met een groepje en toen ineens uh, liep er een wolf achter ons aan. En hey, joh, achter je aan! Rennen, rennen voor ons leven! En eh, uh, en, en, en... en ja, maar, je, ja, maar, je, ren jij zo snel, dat je gewoon een wolf eruit rent? Kijk, ja, ja, dat op, was een beetje een dikke wolf. Op, op 1 april? Nee, 2 april. Nee, het is vandaag 1 april. Oh, dan is het nog steeds 1 april. Oh ja, maar het is, die, dat is misschien het 1 april grap of zo nu, dat kan ik ook nog dat je inbellen. Nee, echt niet. Echt niet. Nee joh. Maar in, in, in Hellevoetsluis loopt dus een wolf rond. Ja. Keetje. Meerdere, meerdere. Me me meerdere zelfs, dus, jullie hebben ze allemaal gezien? Nee, misschien niet eens allemaal, maar wel een paar. Zoé. En, uh, en toen? Nou ja, nou, dan Rennen. Dan. Ja, Rennen, maar, maar, maar kwam, kwam die achter je aan? Of dacht hij nou laat maar lopen die gasten? Wat zeg je? Nou ja, dat, dat, kijk, iemand werd bijna gebeten van ons. Niemand of iemand? Iemand. Wie dan? Ja, een maatje. Barry heet ie. Barry. Barry, Barry, Barry. Barry werd bijna gebeten door wolf. Ja. Het is me toch wel een goed verhaal, dit, jongens. Jezus Christus. Nee, echt waar, het is echt waar. Het is echt waar. Ja, maar Ook hebben nou een wolf in hellevoetsluis. sluis? Echt? Jij zit lekker veilig in je studio, maar wij... Nou, wij, lekker, vei, vij, lekker veilig in mijn weet, studio, dat kan hier allemaal naar beneden donderen, hoor. Dus je is hier helemaal niet lekker elkaar gezet hier, dat is verschrikkelijk. Maar, um, nou, oké. Okay. Nou, dat wisten we niet. Nee, dat maakt niet uit ook, dat weten, dat weten ze zelf ook nog niet. Maar goed, moeten we moeten ze toch een keertje naar kijken hier, zo. Um, oké, okay. wo wo wo Wolven in Hellevoetsluis, uh, het staat genoteerd. Ja, waar. Schrijf het even mee nee, voor de documentatie. Anton, Antoni, Wolven. Ja, Anton in... Anthony Wolventemmer, zet He dat maar neer. Nou, dat ga ik zeker niet neerzetten. Sluis. Anthony, ga je nog wat leuks doen met de Pasen? Uh, ja, ik denk met mijn zus uit eten. Met je zus uit eten? Oh, dat is wel gezellig. Dat is leuk, dat is leuk. Nou, dat is, nou, nou veel plezier ermee dan. Ja, dankjewel. En uh, pas en, op voor uh, de wolven, hè, jongen. Nee, echt. ja, bent het ja. Is niet serieus, maar het is een, het is een bedreigende diersoort denk... die gered moet worden. Ja, dat vind ik ook. Um, maar ik neem je, ik neem je hartstikke serieus. Zeker de witte wolven, die zijn heel mooi. De witte wolven, die zijn heel mooi. Die lopen nog geen manier rond hier de witte wolven. Ja, maar die zijn wel heel mooi. Ze zijn wel heel mooi, dat is wel echt waar. Witte wolf, als, als er ergens een wolfsoort heel mooi is, is het wel de witte wolf. Ik zeker, vind... zeker waar. Dat is waar. Ja. Dus mocht je een witte ja, ja. wolf okay, zien wolf. Oh. rondlopen, waarschuw met lichtsignalen, haal niet in en, uh, ja, ja. en zorg dat hij naar huis gaat. Oké, okay, doen we. We zijn wel op met de bezig. Op, nou, nou ja, dat is een Groetjes van Anthony. Groetjes van Anthony. Anthony, mag je, je nog een hele fijne nacht wensen? Ja, hetzelfde. Hoi, neem, hoi. neem er nog eentje en tot de volgende keer. Ja, doe hoi, doen we. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. Nou, altijd gezellig. Als je uh, wolven nieuws hebt, mag je altijd inbellen. 0800-1121. Maar bel sowieso lekker in, want we hebben nog een uur lang druk te maken. Zie dus je op NPO Radio 1, de estafette uitzending. Je mag over alles inbellen als je maar even reageert op de vorige beller. Het nieuws van 4 uur komt eraan en daarna zijn we weer terug. Ja,